De perfecte prins. Lang geleden in een land hier ver vandaan leefde een prachtige prinses. Ze woonde in een groot kasteel en had veel bedienden om haar te bedienen. Maar de prinses was niet gelukkig, want een tovenaar was verliefd op haar geworden. De gemene tovenaar wou de prinses bezitten. Hij vermomde zichzelf als gigantische kat en volgde de prinses overal. Alleen een prins kon de vloek verbreken. Het werd gezegd dat de prins op de staart van de gigantische kat moest trappen. En dan zou de prinses bevrijd worden. Niet ver weg woonde een knappe prins. Hij hoorde over de prachtige prinses. Dit is verschrikkelijk. De prinses moet bevrijd worden. Ministers, informeer niemand over mijn aankomst. Het zal de kat alleen maar waarschuwen. Ik zal op de straat trappen wanneer de tovenaar vast ligt te slapen. En zo is hoe het gebeurde. Toen het nacht werd lag de gigantische kat vast te slapen. De prins trapte op zijn staart en plotseling... Hoe durf je? Laat de prinses met rust nu meteen. Ik beveel het je. Ha, ha, ha. Ik zal haar bevrijden, maar wie zal jou bevrijden? Ik vervloek je eerstgeboren zoon. Hij zal geboren worden met een enorme neus. Hij zal niet de echte koning worden, tenzij hij zijn neus echt kan accepteren. Want jouw koninkrijk zal alleen een echt perfecte koning hebben. Deze vloek slaat helemaal nergens op, dacht de prins. Mijn zoon zou zich meteen realiseren dat hij een enorme neus heeft. En een grote neus is geen gebrek. Ik moet me hier geen zorgen over maken. Die ochtend was de prinses de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Het koninkrijk genoot, want de gemene tovenaar was weg. De prinses trouwde gelijk met de prins. De prins was zo blij dat hij met de prachtige prinses trouwde dat hij de vloek helemaal vergeten was. En hij vertelde niemand er ooit over. Jaren gingen voorbij. De prinses, die nu koningin was, beviel van een eerste kind. Prins Hyacinth was geboren terwijl de koning op zakenreis was. Maar de blijdschap duurde niet lang. De koningin overleefde het niet. Het koninkrijk was niet bijgekomen toen er weer slecht nieuws was. Het schip van de koning was gezonken op zee... Prins Hyacinth was nu de enige erfgenaam van de troon. Maar er was iets niet helemaal goed met de prins. Oh, jezus, is, is, is dat een normale neus als half een gezicht is bedekt? Oh, zeg dat niet. Hij is onze toekomstige koning. We moeten ervoor zorgen dat we zijn grote neus nooit benoemen. Er moet geen enkele reden zijn voor onze prins om zich ergens voor te schamen... Het is onze taak om het te verbergen, het hem nooit te laten merken. En zo besloten ministers en gerechtigden om het grootste gebrek op het gezicht van de prins te verbergen. Elke foto van mannen met een normale neus werden weggehaald uit het kasteel. Elke bediende, butler en verzorger werd gewaarschuwd. Niemand mocht ook maar iets zeggen over de grote neus. Iedereen moest de prins en zijn enorme neus prijzen. Op school gingen leraren zo ver dat ze de geschiedenis veranderden. Ze lieten alleen die soldaten zien met grote neuzen. Iedereen lachte om hen die een normale neus had. De ministers deden alles wat ze konden. Ze vroegen zelfs aan sommige knappe mannen van het koninkrijk om een nep grote neus te dragen elke keer als het paleis binnenkwamen. De prins groeide op met bewondering en trots voor zijn grote neus. Het gebrek was verborgen. Mijn machtige prins, de tijd is aangekomen voor uw kroning. Maar je bent heel bekend met de regels. U zou moeten trouwen om echt de troon te kunnen erven. Ik snap het, minister. Ik heb de koning van Besford om de hand van zijn dochter willen vragen. Ze is inderdaad de meest mooie prinses... Ze heeft wel een kleine neus, maar ik heb een groot hart. Ik zal haar gebrek accepteren. Dat is heel goed, uw knapheid. Ik zal snel de voorbereidingen treffen. De hovenlingen en ministers waren zo gewend geraakt aan het liegen over de neus van de prins... dat ze vergeten waren de koning van Besfort in te lichten over het gebrek. De koning ging akkoord met het huwelijk, maar toen... O oh jeetje prins, mijn machtige prins. De prinses van Besford is gevangen genomen. Er is nieuws dat er een vloek over haar is uitgesproken. Ze is gevangen in een kristallenpaleis. Besford is nu op zoek naar haar. Ah, uh, wat? Wie durft er zoiets te doen? Maak het leger klaar. Ik zal er zelf op uitgaan om mijn prinses te vinden. En zo vertrok de prins samen met zijn mannen. Toen ze ergens midden in de woestijn waren, was er een zandstorm die de prins scheidde van zijn mannen. Toen hij wakker werd, bevond hij zich op een vreemd land. Hij liep en liep, maar kon niemand vinden. Ah, ik heb honger en heel, heel erg dorst. Wat moet ik nu doen? Oh, wacht, is dat een huis? Mevrouw, ik ben de weg kwijt. Kan ik wat water te drinken krijgen en wat voedsel om te eten? Oh, natuurlijk. Je ziet er moe uit. Kom binnen. Eh, uh, uh, wacht. Is dat je neus? Het is zo enorm groot. Let wel dat ik nog nooit zo'n grote neus heb gezien op een levende of dode man. Wat? Ze begint plotseling zoveel te praten... En mijn neus is niet enorm groot. Haar neus is zo klein. Maar ik heb honger, dus ik moet geen ruzie met haar maken. Eh, uh, mevrouw, ik heb heel erg honger. Kan ik iets te eten krijgen? Oh, natuurlijk. Je moet vast nog dorst hebben. Zei je niet dat je dorst had? Ach, ik zal mijn mannen in ieder geval zeggen je water te geven. Water is heel belangrijk voor ons lichaam, weet je? Het spijt me, maar je neus is zo afleidend... Is het altijd zo groot geweest? Waarom sta je hier nog steeds buiten? Je ziet er moe uit. Wil je niet binnenkomen? Ja, wil ik echt wel. Maar ik neem aan dat je liever over mijn neus praat dan een dorstige en hongerige man binnen te vragen. Oh, je praat te veel. Kom binnen. Ik praat te veel? Ik? Oh, mijn god! Alleen omdat ik honger heb. Toen de prins de hut binnenging, was hij verrast. De hut was gedecoreerd met het allerbeste antiek. Het zag er zo rijk uit. De prins was verbaasd. Is dit uw huis? Het is niks minder dan een paleis. Wie ben jij? Oh, ik mis thuis dus. Ik heb er een voor mezelf gebouwd. Zie je, ik was de koningin van een land ver weg. Een paar jaar geleden ben ik verdwaald toen we op jacht waren. Gelukkig had ik mijn juwelen en een handjevol van mijn mannen bij me. Het is een gek verhaal eigenlijk. Ik realiseerde me niet wanneer ik de verkeerde afslag nam en ik ging dieper het bos in. Toen ik eruit kwam, zag ik deze plek. Ik vertelde mijn mannen toen een verhaal. Het verhaal van een koning en een reusachtige kat. Maar, let wel, de kat was niets vergeleken met jouw neus. Oh, gaat ze ooit ophouden over mijn neus? Ze is verdwaald terwijl ze aan het kwembelen was met haar bedienden. Ziet ze niet dat haar nare eigenschap van te veel praten haar hier heeft gebracht? Wil je horen over de prinses en de gigantische kat? Ah, uh, ik zou liever... Oh, oké. Okay. Nou, dat je aandringt. Dus, deze kat, die eigenlijk een tovenaar was... vervloekte de prins toen deze op zijn staart trapte. Oh, ik snap het nu. De bediende is geleerd om de vervelende eigenschap van de koningin te negeren. Ze praten veel, maar zij hebben geleerd er nooit iets van te zeggen. Wat stom. Hoe kan iemand nu zijn eigen gebreken niet zien? Luister je naar mij? Hoe komt het dat je nooit last hebt van je neus? Nu dat de prins geen honger meer had, kon hij er niet meer tegen. Mevrouw, ik verzoek u om het niet meer over mijn neus te hebben. Het is ronduit opbeschoft. Heb ik iets gezegd dat u praat als een papegaai, of dat u wel een heel erg kleine neus heeft? Mijn neus maakt mij knap. Ik ben trots op mijn neus. Bedankt voor het eten. Ik ga nu weg om mijn prinses te zoeken. Oh. <lacht> ik neem aan dat je geen spiegel hebt in je machtige paleis. Ook al, ben je in staat de prinses te vinden in het kristallen paleis, hoe kun je de vloek verbreken door haar hand te kussen? Zal je knappe neus dan niet in de weg zitten? Ik wed dat je je eigen voeten niet kan zien met dat enorme ding op je gezicht. Ik ben een gerespecteerde prins. Ik zal niet ingaan op jouw kinderachtige argumenten. Ik vertrek nu meteen. Dit is vreemd. Ze heeft gelijk. Ik kan mijn eigen voeten niet zien. Dit moet vast normaal zijn voor veelmachtige koningen en koninginnen. Wat weet zij nou? Ze realiseerden zich niet eens dat ze me een manier heeft gegeven om de vloek te verbreken. Onderweg kwam de prins een markt tegen. Veel mensen die passeerden wezen naar de prins zijn neus en giechelden. Dit is vreemd. Iedereen hier heeft zulke kleine neuzen. En ze vinden die van mij raar. Dit is een vreemd koninkrijk. Maar er was twijfel ontstaan in de prins zijn hoofd. Iedereen had kleine neuzen. Maar niemand zag het daarom lelijk uit. Terwijl hij het Kristallen Paleis naderde, riep hij uit naar de prinses. Prinses, ik ben het! Prins Sint, Ik ben gekomen om je te redden. Oh, daar ben je. Maar wat is dat op je gezicht? Is dat je neus? We kunnen het later over jouw kleine neus hebben. Laat me eerst de vloek verbreken. De prins klom het kasteel in en nam de prinses haar hand. Toen hij op het punt stond haar te kussen... realiseerde hij zich dat zijn lippen niet bij de hand van de prinses konden komen. Oh, het spijt me, prinses. Ik kan de vloek niet verbreken. Ik heb dit nooit eerder gerealiseerd. Mijn neus is inderdaad enorm. Maar de hele koninkrijk liet me perfect voelen met deze neus. Maar het is een afwijking en ik moet ermee leven... Wacht, jij! Jij bent dezelfde oude vrouw die me niet kon ophouden over mijn neus. Hoe ben je hier gekomen? Waar zijn je bedienden? Ik ben geen koningin, mijn prins. Ik moest mijzelf vermommen om jou je gebrek te laten zien. Jouw koninkrijk was vervloekt door een tovenaar. Je moest jouw gebrek echt accepteren, voordat je de koning kan worden. En nu heb je de vloek verbroken. Heb jij je neus nog niet gezien, mijn prins? Mijn. Mijn neus? Oh, het heeft nu een normaal formaat, dus. Ik heb nu geen gebrek meer. Nee, mijn kind. We hebben allemaal gebreken. Je hebt de vloek niet verbroken door je neus te verkleinen. Van jezelf houden is inderdaad belangrijk, maar te veel daarvan zorgt ervoor dat we onze fouten niet meer zien. We kunnen alleen dat bereiken wat we echt willen wanneer we onze gebreken herkennen. Net zoals jij je prinses hebt gevonden en de vloek hebt verbroken door je gebrek te herkennen. Alleen wanneer we onze gebreken herkennen kunnen wij echt helemaal perfect zijn. De prins en prinses gingen terug naar hun koninkrijk en trouwden. Het koninkrijk had nu echt een perfecte prins...